Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de politieke ledenraad van de PvdA heeft partijvoorzitter Spekman uitgehaald naar degene die zich anoniem negatief hebben uitgelaten over oud-fractieleider Cohen. Ook toonde hij zijn verontwaardiging over het lekken van de kritische mail van het kamerlid Timmermans. Maar Spekman vroeg de leden wel vertrouwen te houden in de fractie als geheel. Het kamerlid Al stelde zich vanochtend kandidaat voor het fractievoorzitterschap. Eerder deden de kamerleden Van Dam, Samsom en Plasterk het al. Bij een wapencontrole in Amsterdam-Oost zijn gisteren 41 wapens in beslag genomen. 37 messen, een stroomstootwapen, een ploetendoder, een busje pepperspray en een boksbeugel. Vier mensen zijn aangehouden. Amsterdam-Oost is uitgeroepen tot veiligheidsgebied om het aantal wapens dat er circuleert te verminderen. Nelson Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. Dat was gepland, benadrukt de Zuid-Afrikaanse regering. De 93-jarige oud-president heeft langdurige buikklachten... In de verklaring vraagt president Suma de privacy van Mandela en zijn familie te respecteren. Mandela heeft al langer problemen met zijn gezondheid. Bij een aanslag op een presidentieel paleis in Jemen zijn meer dan twintig doden gevallen. Voor het paleis blies een zelfmoordenaar zichzelf op in een auto. De slachtoffers waren paleiswachten. De aanslag was in het zuiden van Jemen in de stad Hadramout, Die ligt ver van de hoofdstad Sanaa waar de nieuwe president Hani vanochtend het in het parlement de eet aflegde. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend.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 Dit was het. En... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen staat 3 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alleen Dat zij eenzaam is, dat heeft ze niet verdiend. Een ruzie hoeft toch in jaren te leren. Een ruzie die in ieder wel eens heeft. Ik van je hoor. Twee. Kop, kop, kop en Lieve vee minuten later thuis, Dat tien minuten eerder in erin het ziek.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 De later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een lusjefootje reed familie van der Sloot met z'n zessen meer dan duizend pond. Daarachter hing een kerven, de roppen plastic boot, het wagentje lag bijna op de grond. Op een van een lekke band.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 Voor. Jij had mij van kantoor, oh precies, alles zes moet je staan. Eerst wat eten, dan een fies, je misschien. Wat we daarna doen, zullen we dan, dan weer zien. Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ik voel er iets voor. Van vanavond met jou uit je gaan. Glets je met de buren vele uren sta je op de trap. Heeft een man overdansen verticaar? Denk er aan, wil hij s'avonds even gaan? vrouw, Griepus, denk je aan de Griepus. vrouw, Griepus, kom nu van de trap, dan ze komt op pak u hoort de muziek van Ronnie Tober, samen met Gonny Baars, met, met liedjes Het Land In, met Lee, daarvoor Johnny Hoes, samen met de, de Zwarte Zes, het kruispunt Vrij. Ook hoort u Imke Marina, met Vakantie Voorbij. Ja, ze dachten al meteen aan Sinterklaas. Nou, zover is het gelukkig nog niet. Sinterklaas is net voorbij, we zitten net in de, ja, in de winterperiode, hè.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 Ik had haar ook nog graag verteld, hoewel het nu toch niet meer telt, spijt me allemaal ook. Maar nu zijn wij te ver gegaan, dat maakt je niet meer ongedaan, voelt tranen in mijn ogen staan of komt dat door de rook?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 Alleen, kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn.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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Zit hier met mijn dokters op de rand van het helaas.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 Kon ik niet naar school toe over de rivier? Wat hield ik dan van de rivier? na na na na na na na na na na na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 ik voel nog steeds de warmte van je lichaam.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 Als ons mocht komen, dan hoop ik dat jij dat zeggen zal.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 Nion must be racked, young and gila. Ion, Ion, Ion, and the proper bone. Ion, Ion, must be racked, young Ja. Ik wil dat, ik wil dat, daar is de zon, daar is de zon, ik wil dat. Ik ben ik ben daar is de zon, daar is de zon, ik vind Koraan, veget in weer, leven de zon, daar is hij weer. En de was vrouw wordt opgetogen, ik ben ik in Ik pituren, ik pituren, daar is de zon, daar is de zon. Ik Ip, pituren, leven niet meer, leven de zon daar is hij weer. Ik Ip, pituren, ik Ip, pituren, daar is de zon. Leven de zon, daar is hij weer. Bibi, hoera, bibi, hoera. Daar is de zon, daar is de zon. Bibi, hoera, het tegen. Leven de zon, daar is hij weer. Bibi, hoera, bibi, hoera. CFM Zandvoort, u hoort de muziek van Walter en de Kikkers met Hip Hip Hoera. Daar is de zon, ook hoor die van dord met Ajoen, ayun.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 Of was het gitaarmuziek dat zei eens klap zei ik hou van jou, maar waarom begat ze mij toen zo gauw, oh. Zonder jou, oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg jou alsjeblieft. Sinds ik jou op die piet wil ik jou alleen maar als vrouw. Centraal station.